Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Op het Hege in slagen en de politie en de brandweer zijn op zoek naar de vier opvarenden. Volgens de politie zijn bij een camping uit de buurt twee zeilboten vertrokken. één met drie personen en één met vier. De boot met drie personen is teruggekeerd, die met vier niet. Een brandweerman zag vanaf de kant dat een paar mensen op de omgeslagen boot waren geklommen, maar daarna zijn ze niet meer gezien. De politie gaat vanwege het koude water uit van het ergste scenario. De Nederlandse zorgautoriteiten overwegen onderzoek naar fraude met gebitsimplantaten. Sommige tandartsen kregen flinke kortingen van fabrikanten die ze niet doorberekenden aan hun patiënten. En wettelijk waren ze dat wel verplicht. Tot dit jaar mochten tandartsen geen winst maken op implantaten. Volgens NRC Handelsblad kregen tandartsen bijvoorbeeld een rekening voor duizend implantaten, terwijl zij in werkelijkheid 1200 kregen. Een Nederlandse militair wordt verdacht van het stichten van brand op een marinebasis op Curaçao. De brand bij een toegangsdeur van de legerbasis Parera kon snel worden geblust. En al snel rezen vermoedens dat het vuur was aangestoken. Ooggetuigen hadden gezien dat er iets brandpaars onder de deur werd geschoven. Na gesprekken met ooggetuigen en spooronderzoek is de militair van 22 aangehouden. En de marechaussee is een onderzoek begonnen. In München is een man uit een rijdende metro gevallen. De deur van de metro ging door onbekende oorzaak open, waarna de 28-jarige man naar buiten viel. De metro reed op dat moment met volle vaart door een tunnel en de man overleed ter plekke. De politie onderzoekt nu beelden van beveiligingscamera's om te zien of er een technisch mankement was of dat de deur van binnenuit is opengemaakt. Het weer vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. En de minima liggen vannacht rond 2 graden. In het oosten kan het een graad vriezen. Morgen eerst nog opklaringen, maar later meer bewolking. En in het noorden wat regen. Maxima rond 10 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 Den richting Amsterdam staat voor Zoeterwouden een file van 2 kilometer. Op de A20 Gouda Hoek van Holland Rotterdam-Krooswijk 2. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer.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 Zit haar goed, dan kunnen we aan het derde uur beginnen, maar dat heeft te maken met de nabije toekomst. Dat zullen we waarop houden. Ja, want de kogel is door de kerk, hè? Jazeker. We krijgen een webcam, hè? De webcam, dus binnenkort zijn we op tv te volgen. Leuk, hè? En ben je nog net de kleren thuis? Ja, natuurlijk. Oké, dan ga je ook de ga het elke week een pak. Ik snap som. En ik naar de kapper elke week. Jij hoeft niet. De Dobie Brothers. Voor Zandvoort en de regio. Wat een gein. De derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, we krijgen een hartstikke druk nog. Het ik laatste het uur. ook. Ja, ja, want we gaan zo meteen zometeen uh, nog even weer bellen met Roy van Buringen. Want die is voor ons aanwezig bij de receptie van de Reddingsbrigade, die 90 jaar bestaat. We hebben om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Ukkie. We uh, de klok van kwart voor uh, vijf. Het liefdesgedicht, Marie. Oh, nou, luisteraars. Marie. En, lief, en liefhebbers van gedichten. hou uw hart vast. Want het wordt er weer een hele mooie. We gaan natuurlijk straks schakelen met het slot van de, van de wedstrijd Monnikerdam tegen SV Zandvoort. En uh, daarvoor gaan we weer bellen met Joop van Nes. Verder gaan we onder het motto van gaat het weer een beetje meneer de Visser bellen met meneer de Visser. Want meneer de Visser is inmiddels weer in Saint-Tropez gearriveerd. Oh, hij wel. En we zijn natuurlijk razend benieuwd wat voor weer en wat voor bootjes er allemaal weer te bezichtigen zijn. Goed, uh, als we tijd hebben nog meer sport en uh, nog veel meer muziek. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Hier is en Stefan. Oeh, Spaans. Spaans. Dat hadden we net ook, hè, met bluff. Bluff, ja. Mm -hmm. Was dat bluff? Ja. Yeah. Yeah. Oh. <laughs> je vond het nog leuk uit. <laughs> Hebben van Bella Perez. Ja, maar ja, vind... het lijkt er toch op hè? Ja. Chloe, van, je kent haar waarschijnlijk nog wel uit haar Miami samen zien. En dit was een salar-singel van de. Oh de mi Kanto. Eens even kijken hoe het op straat gaat. Beach Club 10. De reddersbrigades bestaan dit jaar 90 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden met een uitbundige receptie. Waar Roy van Buren bij is, Roy. Ja, heerlijk, hoor, receptie. Ja, de Masselcont, hè? De Masselcont. Jullie mogen me wel vaker naar zulke uh, leuke interviews uh, sturen. Dat maar uh, wat ten, uh, ten zaken natuurlijk. Ja, het is hier uh, hartstikke gezellig. Uh, burgemeester Meijer heeft net gesproken. En wat uh, ook zeer opmerkelijk was. De grote voorzitter van uh, Reddingsbrigade Nederland was ook aanwezig. En die uh, ging ook een speech uh, geven. En daar heb ik toch wel een klein uh, nieuwtje uit kunnen halen. Uh, dat nieuwtje is het volgende. Hij denkt dat over tien jaar uh, de naam Reddingsbrigade niet meer bestaat. Oh, waarom niet? Oh, ja, ze, ze zijn van plan en dat moet natuurlijk helemaal nog bestuurlijk uitgevochten gaan worden met het KNRM uh, samen te werken. En uh, dat zij toch onder een, een dezelfde naam verder gaan in de toekomst. Oké, okay, ja, ze doen een beetje hetzelfde werk, maar de Redensmigraal is natuurlijk uh, ja, meteen snel ter plekke. Ja, dus ze willen eigenlijk de vrijwilligers ook uh, uh, uh, ja, meenemen naar zo'n mooi groot bedrijf. En dat er toch wel veel meer samenwerking in de toekomst gaat komen. Op dit moment bij ze elkaar niet, want ze werken al heel erg flink samen. Alleen op bestuurlijk niveau moet het ook samen kunnen. Oké, okay, nou we wachten het af. Over tien jaar dus mogelijk geen redensmigade meer. Ja, ik ben, ik ben benieuwd of dat uh, echt zijn, zijn uh, voorspelling echt uh, waar is. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja, hoe gaat het verder met uh, de Zandvoortse Reddingsbrigade? Ja, op dit moment uh, gaat het hartstikke goed met de Zandvoortse Reddingsbrigade. Wat ik net al zei, uh, dus ze zoeken nog uh, wel, uh, wel, wel een flink aantal vrijwilligers. En uh, ja, waar ze vooral trots op zijn, dat uh, steeds meer jongeren de kant van de Zandvoortse Reddingsbrigade uh, gaan. En dat is alleen maar positief te noemen, want zij zijn toch de toekomst. Ja, en ik heb ook begrepen dat uh, als je een keer een kijkje wil komen nemen, dat je dan van harte welkom bent. Ja, iedereen is altijd van harte welkom bij de Zandvoortse uh, Rains. Die gaat hem er niet mee, vertelde ook al dat hij ook als hij een keertje op een zomerse dag in zijn korte broek over het strand loopt en hij komt een van de vrijwilligers uh, tegen, dan zijn ze altijd zo dol enthousiast. En dan trekken ze mee de boot in en dan gaan ze een stukje varen. En zo trots zijn al die jongeren en medewerkers van de Brigade of de reddingsbrigade. Ja Roy, weet je of je nog ergens aan moet voldoen voordat je lid kan worden van de reddingsbrigade? Ja, ik denk dat je sowieso altijd lid kan worden, want het is een vereniging. En, uh, maar ik denk dat je wel uh, bepaalde eisen moet voldoen om uh, mensen te mogen redden bijvoorbeeld. Om cursussen bijvoorbeeld te doen. Je kan sowieso vrijwilliger worden om met allerlei hand- en spandiensten. Maar je moet natuurlijk wel cursussen doen om uh, ja, mensen te mogen redden. Oké, okay, ja, dat, dat lijkt me ook. Dus ik uh, denk dat we daar gewoon even eventjes moeten googelen en dan naar zandvoortverenigingbrigade.nl moeten gaan. Oké okay, Roy, nou ik zou zeggen uh, bedankt voor uh, het sfeerverslag vanaf het strand. Ja. En uh, ga lekker weer aan een hapje en een drankje. Ja. En uh, we bellen elkaar binnenkort weer voor bij een ander evenement. Is goed, helemaal super, dankjewel. En jou ook bedankt, Roy. Hoi hoi. Oh, hoi. Dat was Roy van Buren, onze collega live vanaf het Zandvoortse strand. De reddingsbrigade nog tot aan 5 uur de receptie bij Beach Club 10. Zo dadelijk nog veel meer onderwerpen bij Zandvoort op zaterdag. Maar eerst hebben we timeless voor je. Hier is Where is the Love. Where is the Love?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 Without your love to guide me I'll stop and close my eyes And I feel you deep inside me How do I face the world? When there's no way to find you You took you, you your love away And close the door behind you What no. good is tomorrow? If nothing's right today I can't stop holding long to you Oh baby All I've got my memory It brings back yesterday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 Deze single draaien we draai wel vaker bij Salford op zaterdag. Maar dan in het origineel van Delegation, Jordan is the Love. Ditmaal uitgevoerd door Timeless. Voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag, Monikendam SV Salford, schakelen we weer over naar Joop van Ja, waar ik echt op houd, op uh, heet de konus, want dit is ongemeen spannend. Salford staat dan wel steeds met die 2-0 voor. Maar dan doet er alles aan om in ieder geval één hielpje te maken en misschien zelfs wel twee. En dat was een, een knoetenhard schot op de lat van uh, boven de vet. Maar die stuiten gelukkig voor Zandvoort het veld weer in. En dan komt de vet hem wel pakken. Maar het is ongemeens spannend. Nou is Zandvoort weer weg. Zandvoort krijgt wat, wat kansen. Want alles van de... Van de want het gaat alles wat voorheen. En hij is berg. uit. Zo, zie je. zien... Maak je dit Ja, dit is het. Ja, dit is de Ik dacht ja, die krijgt hem een beetje moest ja. Je de het wel gewoon de grond. En dat even zo nu met, met de 0-3. Um en ik maak maar sterk dat dat uh, niet gedoe genoeg is. Ik denk het wel. Zandvoort gaat hier gewoon drie heel belangrijke punten pakken. En met name dan voor die periode waar ik uh, jullie al over heb bijgesproken. Prachtige goal van Berghild heel Huns. Hij had al veel de kansen, behoorlijke kansen zelfs. Die waren niet aan hem gestudeerd. Maar nu was hij dan eindelijk raak. Ik ga doen met 0-3 en het is dan maar enkel om dat te spelen. Uiteraard laat de uh, schrijfzet nog aftrappen. Uh, dat gaat nu, nu gebeuren. Misschien heb je zelf de kans dat hij meteen daarna afsluit. Ja, dat gaat er niet meer van nog opspelen, je wordt nog gespeeld. Er wordt nog gesteld, uh, Manneke Dam, gaat natuurlijk de kant van Sansen doel op. B breed gelegd hier, uh, daar wordt uh, naar wordt uh, gepasseerd, heel nou, simpel zelf, door de middenvelder. En dan is het Bas Lemus. ja natuurlijk, goed op Bas Lemus. prachtige sluiting. En daar gaat uh, Hopper, Hoppe uh, Hopper probeert van te pakken, te hem een, een beetje mager gepast. Door uh, Timo de Reus, die wat meer achteruit gespeeld. En Hoppe is in de spits gekomen, en Reus staat nu op uh, links half. En uh, dat is misschien wel een versterking. Hier hier Koppel. Dus, dus Hopper, Die schat wel op, maar dit was geen buitenspel. Dit was absoluut geen buitenspel. Lop Rikers, die zojuist juist gewisseld is, die stond wel een buitenspel. Maar uh, Hopper, die was toch ver voor de laatste man, voor de ene laatste man moet ik zeggen. En ik begrijp niet dat daar een vlag voor omhoog gaat en dat er ervoor gefloten voor wordt. Want het was absoluut geen buitenspel. Goed, het is wel gebeurd. En uh, uh, ondertussen moet uh, ik er dan natuurlijk weer. Uh, uh, en daar gaat de vlag stand van zijn kant omhoog. En er wordt niets gedaan. <lacht> ja, goed, oké. Okay. Uh, ik geloof uh, het eerder dat er daar iets gebeurde dan hoe uh, dat Hopper stond. dat is absoluut niet het geval. Hoe de zit? De zit. Uh, Hele verre trap richting Hoppen. Je kan er niet bij komen Hoppen. Verdedig het wel. En die, die, die raakte dan in half en nieuw helemaal. Uh, dus uh, een cijfer voor Manneke dan. Een goede van bij Zwemmers uh, in de handen van de Vet. En dat mag natuurlijk wel van niet terugspelen met uh, de voeten, en wel met het hoofd of met de met, met borst. Dat is allemaal geen probleem. Uh, kunt u kopen? Kopen, aan de rechterkant staat hetzelfde. Nou, well, wat voor Rikkers? Rikkers, spel een breed. Spel breed op Timo Dreus. We staan er met twee. Rings van Monique Lama en Dries van Sanford Van die komt maar die komt er weer niet bijkomen komen. En met de bal blijft in de de, de de, de die boel hangen. Dat is daar, is die praat met minuutige balen te bedwingen dat Wat gaat hij doen? Hij, hij gaat via voet van een Monique spelen over de achterlijn. En Sanford mag dus een corner gaan nemen. En dat doet berg altijd zelf. Dat doet hij altijd en dat doet hij over het algemeen erg goed. Uh, hopen dat hij dat vandaag ook doet. Want hij is niet echt heel erg gelukkig geweest vandaag. Beetje pech gehad, met name die eerste helft. Twee keer alleen voor de keeper en twee keer tegen de keeper, de tenminste één keer tegen de keeper, van één keer wist er daarnaast. En dan gaat wel die corner nemen. Korte corner naar uh, uh, Michael Keil. Keil, die uh, dreigt die daar en die had, had lekker die bal in die voet. En dan komt daar nou een voorzet van Kuil, en het hij erop komt, dan kon hij er niet bij komen. Maar wel weg, weg, wel ver buiten 16 meter nu naar de reus. Reus, op de rechts. Die, die, die moet uh, kappen, dat lukt hem niet. En de bal wordt weer ingewerkt door uh, de Monacodam verdedigers. Dat wordt gefloten. dat ziet hier van denk weken af van zomer dat er een oude is. Dat is buiten spel. Inderdaad, dat klopt. Zandvoet heeft geen haast natuurlijk. Ik leer zelfs, heeft hij drie minuten extra bij laten spelen. En dat weet ik niet doen. En iemand heeft een stopwatch gebruikt om tot time overlang ik nu door niet spelen. En dat was drie minuten te lang. En schiet hij nou ook al een hele aardig gent mee op. Maar goed, Zandvoet heeft de bal per tik koper. Hij probeert daar, maar die kon de reus bereiken. Maar de reus laat hem over zijn voet heen stappen. Dat betekent dat Zandvoort nu terugkomt. En dat nu heel erg nog op de hele lange spits van Marokko niet goed aankomt. En Zandvoort kan heel rustig uit verdedigen. Schijf zit te weer op zijn klok. Ik weet niet, misschien heeft hij een taalklokje. klokje, het even nog op te winkel of zo. het is in ieder geval, op mijn klok is hij nu ruim 10 minuten extra bezig. En dat is echt niet het geval geweest aan de Bonsuurbehandeling. Perfect, ligt de wel zoveel begrip natuurlijk. En brengt hem nu in het veld. Weer heel ver. Naar Rikkers. kan er wel doorkoppelen. Hoppen, hoppen. Die probeert ze man op te spelen. Dat, dat, dat lukt niet, dat lukt wel. Dat lukt niet, dat lukt wel. Nee, dat lukt niet. Uh, het was een stevige schouder die mocht van hoppen. Uh, en mocht doorgaan. Maar uiteindelijk is de verdediger toch. Daar komt een voorzet van. Even kijken. Uh... Lotje uh, rekens naar Nijsselberg. Berg probeert daar uh, de mond om te spelen, dat lukte er net niet. Dus naar SVA heeft een hele mooie overwinning geboekt. Dankzij twee doelpunten in de eerste helft en zojuist de laatste van Nijsenberg. Drie punten extra van Zandvoort. Goede zaken in de derde periode. Dankjewel Joop Fresh en een mooie wedstrijd voor SV Salford. Vandaag 3-0 winst tegen Monikendam. En Zo mogen we het graag zien, hè kunnen ze mogelijk weer een uh, beetje gaan stijgen? Ja, en uh, volgende week uh, inhaalweekend, hè? Inhaalweekend, dus geen voetbal dan. Ja, dan is het ja, veel, ja. Ja, ze, moeten, ze moeten wel spelen. Oh, ze spelen. moeten wel spelen, ja, tegen ook HC. tijdens de Pasen. Ja, ja. Oh. Ja, ah, luisteraars, het is weer tijd voor het motto, gaat het weer een beetje, meneer De Visser? En uh, meneer De Visser, onze speciale society-verslaggever, bevindt zich momenteel in Saint-Tropez en we hebben hem aan de lijn. Goedemiddag, monsieur Visser. Uh, meneer Albert-Jan, een bijzonder goedemiddag. Uh, Frank, uh, hoe is het uh, in Saint-Tropez? Uh, het is, mag ik wel zeggen, fantastisch. Het weer is super. De drukte begint aan te komen. De boten komen binnen. Het is natuurlijk volgende week paas. En dan komen de eerste kleine wedstrijdjes alweer in de baai. En het is wat voorbereiding betreft een drukte van hier wel. De winkels gaan open en ja, morgen is het weer de markt. Dus het wordt erg gezellig. Saint Tropez maakt zich weer op voor een zomersseizoen. 100% En uh, als ik uh, ik gok maar even hoor, zit u toevallig uh, op een terrasje? Ik zit op een terrasje op dit moment, uh, op Place de Lies bij Café Arts, zeg maar Ja, bekende. Oh, daar, ja, daar is op dit moment zon en in, in, de, in, de, in, de, in de haven moet je nog eventjes wachten Goed, en uh, wat uh, hebt u zo al uh, te drinken op dit moment? Uh, ik zit nu aan een Cote de Provence, een rocetje en dat is een, uh, van het bekende huis Minuti hier uit uh, de baai, uit de Golf de Central P. En hebt u daar een ijsblokje in of hebt u het gewoon straight? Uh, ik heb morgen ook een ijsblokje op mijn hoofd, waarschijnlijk. <laughs> Goed, maar heb jij uitzicht op, vanuit het terras op, op de baai of nog niet? Nee nee, nee, nee, nee, dit terras trouwens niet. Het zit één rij achter de, de haven ja. en de haven liggen op dit moment uh, heel veel, uh, ja vreemd genoeg. Het schijnt uh, een algemeen uh, bekend fenomeen te zijn, uh, nogal wat Russische uh, boten uh, van de, ik noem het altijd maar Nouveau-Riche, een beetje bling-bling. Ja. Eigenlijk niet hetgene waar ik van hou, maar goed, ze vullen wel de haven en ze brengen genoeg geld binnen. Oké, okay, en ik heb begrepen, uw heenreis hebt u in één keer volbracht? Ja, wij zijn uh, gisterochtend om negen uur vertrokken en om elf uur s'avonds waren we ter plekke. Weliswaar in het donker, logisch, om die tijd. Ja. En, uh, maar vermoeid en uh, voldaan. Maar koelt het s'avonds nou ook erg af of valt dat mee? Het is, uh, op dit moment is het, uh, is het nog steeds boven de 20 graden en de zon die schijnt uh, uitbundig en uh, ja, uh, ik, ik, de gisteravond laat was het niet zo heel warm, dus ik neem aan dat het wel iets afkoelt. Goed, en wat zijn de, de plannen voor de komende 14 dagen als ik het wel heb? 14 dagen. Ja, ik ga wat collega's bezoeken. Um, ik heb straks om 6 uur eerst borrel bij een, uh, een Engelse vriend die een uh, grote villa in de baai heeft. En uh, die uh, nodigt ons uit voor een glaasje Chardonnay, u wel bekend. Ja, dit is weer behelpen hè meneer De Visser? Het is zeker behelpen. En uh, ik heb dan voor aanstaande maandag een, een, een tocht op een, een grote boot die onderhoud uh, Pas een lichtplaats af moet. En van de een komt het andere en ik, voor die, die, die, dat is ook een Engelsman. Voor de beste man moet ik wat uh, uh, charters verzorgen. Dus het een en ander moet op papier gezet worden. En zo blijft men bezig. En is met mevrouw de visser ook alles goed? Uh, perfect. Zij geniet ook van een glaasje? En Ze genieten uiteraard van een glaasje en ze genieten ook van het aanblik uh, en het bezoek van de winkeltjes. Hè. Dat moet ook, uh, uh, gezien we zelf ook een winkel hebben zoals je weet, ja. moet je natuurlijk op de hoogte blijven van wat de concurrent niet. Uiteraard. Oh, dit is, voor haar, dit is haar gewoon een zakenreis. En voor u ook begrijp ik. Uh, eigenlijk wel. Ja. ja, eigenlijk doet het niet voor je lol. Nee. <laughs> Goed, meneer De Visser. Uh, mag ik het volgende met u afspreken dat wij u volgende week weer bellen? Uiteraard, en mocht er wat uh, in de tussentijd wat belangrijk zijn, dan houd je ervan op de hoogte, zodat ik volgende week zaterdag weer uh, jou, uh, van, en de luisteraars van kiezen kan zijn. Nou, ik zou zeggen, meneer en mevrouw de Visser, ik wens u een prettige werkweek toe. Vriendelijk dank. En ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week en de groeten in Zandvoort. Doen we. Dankjewel Frank. Hoi, dat was Frank de Visser. Jazeker, volgende week is hij weer op de radio. En zo dadelijk hebben we het dier van de week. Maar dat doen we na deze plaats van de crash test dummies. Once there was this kid who got into an accident and in come to school. But when he finally came. Turned from black into bright white. He said that it was from when the closet smashed us all. Dat was de muziek van de Crest-Test Dummies ZFM Voor Zandvoort en de regio Nou normaal gesproken om half vijf Maar nu ietsje later het dier van de week Albert-Jan Ja en het dier van de week luistert naar de naam Uki. En Uki is een lieve en rustige kater Die op zoek is naar een dito huis Waar hij zijn oude dag kan slijten Hij ligt niet graag op schoot Maar van aandacht en aanhalen kan hij geen genoeg krijgen Uckie kan het prima vinden met andere katten, maar van de honden is hij niet zo gecharmeerd. Kleine kinderen zijn voor hem een beetje te druk, dus die heeft hij liever niet in zijn buurt. Uckie geniet van, een, geniet van een lekker warm mandje en buiten zonnebanen vindt hij ook heerlijk. Hij is op het moment iets te dik, dus een beetje dieet zou geen kwaad kunnen. Ja, voor wie geldt dat niet? Herop! Goed, kunt u Uckie een rustig, liefdevol huis bieden waar hij aandacht krijgt en hij, die hij verdient? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze grote ukkepuk. Dierentuin kent Dierenthuis Kennermeland, Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571 3888. 571 3888, of natuurlijk via internet www.dierenthuiskennermeland.nl. Geef Ukkie een thuis. Ik ga gewoon eens langs bij het Kennermede Dierenthuis. Met denk dat ik geen gevoelens heb voor haar, terwijl ik nu alleen maar denk aan haar.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 Dat je weet wat ik nog voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Ei, eh, er, ey. Ik neem je mee, ik e er ey. -e. Ik neem je mee. Ey, ik ey. -e -e. Ik neem je mee Ze denkt dat ik niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. My dang Ah uh Ah -huh. What's <makes> that is <noise> I don't know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 waren 3 Degrees en you're a dirty old man. Het is tijd voor het gedicht van de week en dat gedicht heet Marie. Steeds als ik aan jou denk, voelt jouw liefde als een geschenk. Als tranen kunnen vertellen hoeveel ik voor jou voel, dan weet jij 100 procent wat ik bedoel. Als ik jouw naam, Marie, hoor, verbreekt het record. Mijn hart bonkt heen en weer, steeds harder als een speer. Als iemand over jou begint, wordt alles blind. Want met jou kan ik alles delen. Je bent, Marie, voor mij die ene. Ik staar uit het raam, zie de druppels vallen. Hoor de wind voorbij waaien, hij fluistert zacht je naam. Dat fijne weekend van toen, hij is verdwenen. Zomaar in het niets gevallen, kon ik het maar overdoen. Ik staar uit mijn raam, denk aan de momenten van toen. Hoe je met mij praatte, maar nu je weer naar Stadskanaal bent, voel ik me eenzaam. Ik wil graag bij je zijn, maar ik moet het accepteren, dat het niet altijd kan. En dat doet me zo pijn. Zo'n mens als jij heb je er niet veel. Het is van je hart niet zomaar een deel. Zonder dat deel kan ik niet leven, want je naam staat erin geschreven. Ik kan alles aan je vertellen, ik mag er zelfs s'nachts voor bellen. Je kan ze zeker niet missen, want deze persoon ga ik nooit uit mijn geheugen wissen. Je ziet ze elke dag, daarom krijg ik een lach.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 Op speciaal verzoek hoor je het gedicht van de week, Marie bij CFM. Heb jij ook een gedicht van de week voor ons? Laat het ons weten. En stuur jouw gedicht naar redactie.cfmzandvoort.nl. Redactie.cfmzandvoort.nl. En wie weet, misschien komt jouw gedicht langs op de radio. Oh Marie, oh Marie, in your arms, I'm longing to be, longing to be, oh mm, baby, baby, tell me you love me, tell me you love me, kiss me once while the stars shine above me, shine above me, hey, hey Marie, hey Marie, oh Marie, oh Marie, in your arms, I'm longing to be, longing to be, oh, baby, oh, baby, tell me you love me, tell me you love me, hey Marie, hey Marie, hey, Sammy, come here, boy. Where money? Where money Where money. One zona. Chipessa, birthday. me. Come me. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, no, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, the uno, uno, uno, uno, uno, uno, on to me. Wait, buddy, wait, buddy. Wait, buddy, wait, wait, wait, wait, wait. wait. Wel toepasselijk allemaal hè? bij het gedicht van de week, uh, Albert-Jan. Hij moet wel erg veel van er houden. Ja, dat denk ik ook. Jorna's laatste, O Marie, en daarvoor Ave Maria. <laughs> Wat wil je daar nou nog weer? Nou, we naderen alweer de klok van vijf uur. Betekent dat we nog één plaat draaien en ons afscheidsplaatje natuurlijk voor vandaag. En één van die twee platen die we nog voor je in pet hebben, dat is deze van Kate Bush. I'm <laughs> Lijkt altijd lekker hè de muziek van Kate Bush. Hoe oud is dit uh, wel niet, schatje? <lacht> Nou, die kan er ook nog wel bij. <laughs> niet, niet gek gaan doen hoor. Nee, hè? Nee, dan ga ik blozen. Dat is goed. Maar een jaartje op 30 houden is hij wel. Ja, zeker wel. Ja. Nou, dat was weer Zandvoort op zaterdag. Ja, en uh, we hebben nieuws voor Zandvoort op uh, nee, uh, zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. morgen zijn we er weer. Ja, we ja, doen dus, het gewoon weer. En tegenstelling tot eerder berichten, luisteraars, uh, ook zullen wij morgen tussen 2 en 5 achter de présence geven. Tijdens het programma Zondag in Kennemerland. Goed zo, Rob. <laughs> Oké. Okay.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 Vijf uur.